Uur. Dit is door negens met het NOS-journaal. Een van de vliegtuigpassagiers die op Cyprus worden gegijzeld is een Nederlander. Buitenlandse zaken in Den Haag heeft dat bevestigd. De Nederlander wordt nog altijd vastgehouden samen met enkele andere buitenlandse passagiers en de bemanning. Zo'n vijftig inzittenden mochten weg. Het vliegtuig van Egypt Air werd vanmorgen tijdens een binnenlandse vlucht gedwongen om naar Cyprus te vliegen... De Egyptische kaper is volgens Cyprus geen terrorist, hij zou privéproblemen hebben. Zijn ex-vrouw woont op Cyprus. Bart van U, de man die oud-minister Els Borst en zijn eigen zus om het leven bracht, heeft voor de rechtbank in Rotterdam een verklaring afgelegd. Hij herhaalde dat hij een goddelijke opdracht had. Hij wees erop dat Borst verantwoordelijk was voor het euthanasiebeleid in Nederland. Vandaag is de inhoudelijke behandeling van de zaak begonnen. De rechter heeft er drie dagen voor uitgetrokken. Waarschijnlijk volgt pas morgen de strafeis. Meer huizenkopers kunnen gebruik blijven maken van de nationale hypotheekgarantie... nu een verlaging van de kostengrens niet doorgaat. Per 1 juli zou de grens omlaag gaan van 245.000 naar 225.000 euro. Maar omdat dan te weinig mensen voor de garantieregeling in aanmerking zouden komen... is besloten dat de grens hetzelfde blijft. Iemand die van de regeling gebruik maakt, krijgt dan meestal korting op de rente... en blijft niet met een restschuld zitten als het huis plotseling moet worden verkocht. Ruim de helft van de gemeenten verwacht dat er in 2020 een tekort is aan seniorenwoningen. Dat zegt ouderenorganisatie ANBO na een onderzoek. Het kabinet wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ouderen willen dat ook wel, zegt de ANBO, maar dan moet wel hun huis worden aangepast. En niet iedereen heeft daar geld voor. Volgens de ANBO hebben gemeenten vaak geen idee... welke woningen aangepast kunnen worden aan behoeften van ouderen. Het weer af en toe regen, mogelijk met hagel of onweer. En ook af en toe zon, het wordt zo'n 11 graden. Morgen bewolkt met wat regen, een graad of 10. Dit was ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANWB.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 er was er ook één, die matrozenpakt bij. En die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel, ouwtjes. Wij kiekten al zijn leuke dingen. Weet je nog wel, al?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 Ja,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 Een meisje dat bracht zijn hoofd op hol, ze maakte zijn leven tot een hel. Zij verbrastte al zijn centen en verkocht op laatste knol. En de cowboy belandde in de cel. Oude daaier, je pijepieë, hé, oude daaier, je pijepieë. Oude daaier, je pijepieë, oude daaier, je pijepieë.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 De polderkind kind van het lage land, blond van haar.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 Maar uit met een tekst van Armand. En in 1969 werd ze samen met het Verenigd koninkrijk Loulou. Frankrijk, Brita Bacora en Spanje Salomé... winnares van het Eurovisie Songfestival in Madrid... met het liedje De Troubadour... Dit ze zelf heeft gecomponeerd op de tekst van David uh, Hartseman. Naar Na het debuut uh, LP werd goed voor een zilveren harp. En ik heb een ander nummer uitgekozen. Een iets minder bekend nummer, Lenny Coeur met Dorp aan de Rivier. Wat was het heerlijk in ons dorp aan de rivier.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 Naar school toe over de rivier Wat hield ik dan van de rivier Na na na, na. Was het heerlijk in ons dorp aan de rivier? Al werd ons dorp dan ook verdeeld door de rivier? Wat ons den slotte scheiden meer dan de rivier was mijn vertrek van de rivier. na na na na na na na na na na na na na na na na Zeden tot elkaar Op de hoogte was stond zwart bij het oude oh, dus centraal station. je op past u op het perron. De burgemeester, zoals dat hoort, begon al dus een hartelijk welkomswoord. En al, dit vond men toch wel wat al te gek. Ze kreeg in Ardus een ereplek. Op een bord in Latijn staat de geit van Piet. En ieder die een uit de school zingt, als hij er ziet.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 schietpartij in het Eindhoven's Café Ontdek je plekje. En hij werd hij de zaak tot zes jaar zelf veroordeeld wegens doodslag. En een minder bekend nummer van hun is armo en Gratje met Kom Lieve Teddy. Johnny had een lief klein hondje Stapel was het kind ermee Nergens op de wereld vond je Groter vrienden dan die twee Alles deelde Johnny eer Zelfs een Rotterdam met Sjem Had de jongen iets gekregen Dan komt Ra's zijn kinderstem in de sloot kon zijn baasje niet vergeten van de honger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 Aja, ja, ja, Maria, Maria van Bahia. Alle jonge harten klopten sneller voor Maria. Zij lachte tegen iedereen, maar in ieder dacht meteen, dat het was voor hem alleen. Aja, ja, ja, Maria, Maria van Bahia. Wie leidde het bal met carnaval, dat was Maria. En elke man raakte van streek en rood en daarna bleek, als hij naar haar dansen een De De tamboerijn.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 Ik hoop van jou. Toen iedere man zijn toekomstplan al had gebouwd, zich als Maria's eigen had beschoot, toen was Maria stilletjes getrouwd.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 Hallo en steeds een droge keel. Dat buitenhuis de er, er zo dus schopt ze.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 Van werken en plicht Ik heb eerbied Voor jouw vrijze haren Voor je rimpels Van zorgen en pijn Ik wil trachten Voor hen die ze dragen. Zijn. Voor die lieve oude mensen, met hun diep doorvloed gelaat, heeft mijn hart een vast pleidoertje dat altijd wijd openstaat, omdat hen het harde leven, zowel leed als en brand, hebben zij nu. Blik zo wijzen zacht. Ik heb eer niet voor jouw Vrijze haren. Zij bekronen je lieve gezicht, zij verzachten de sporen der jaren. Ik heb eerbied voor jouw vrede te voor je rimpelt van zorgen en pijn. Ik wil trachten voor hen, die ze draven, altijd een groot.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 en ik weer zo goed Dat ik je tienmaal Leuker vind Bij sport en spel Je krullen in de wind Maar gaan we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 Nieuwe vraagje, stemt het paardje o oh zo blij? Want gebied er antwoord dan een kus, ze zijn er heren bij. Doe je ruim me, in en mee hoesje als liepst, doe je? daar is, zie ik hem ergeren. Jij ze je je voet, ze daar is, ik zie u toch zo geren. En zo blijft de wereld draaien, door de vluchtje romantiek.